...besloten met Egypte. Dat zei premier Netanyahu in een televisietoespraak over de bestorming vannacht... ...van de Israëlische ambassade in Cairo door demonstranten. De ambassadeur en zijn staf vluchten het land uit. Netanyahu bedankte president Obama voor de rol die hij heeft gespeeld bij de evacuatie. Zijn invloed was doorslaggevend, zei Netanyahu, die verder geen details gaf. In de Amerikaanse staat Pennsylvania is een monument onthuld voor de slachtoffers van vlucht 93. Dat was het gekaapte toestel dat op 11 september 2001 door dapper optreden van inzittenden en bemanning niet zijn doel in Washington bereikte, maar neerstortte in een open veld. Morgen is in Pennsylvania de officiële herdenking met president Obama.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 De Alkmaars versloegen thuis Vitesse met 4-0, terwijl Twente voor het eerst dit seizoen verloor met 2-1 uit Van Roda. En er waren nog twee wedstrijden, de Graafschap NEC 1-0 en ADO Den Haag RKC 0-1. Het weer, de regen- en onweersbuien trekken vannacht naar het noordoosten weg. Morgen overdag begint zonnig, maar al snel komen er weer buien vanuit het zuidwesten en het wordt 21 graden. Dit was het NOS -journey. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Z, Zandvoort. En z zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu een Nightwalk. But fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk. The on-air dance show. Dancefort FM. 106.9. N.W. Nightwalk. ZFN's dance show. Free.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 come together with we'll stay forever come together hey hey